Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die vandaag 13 mensen doodschoot op een school in Rusland was een oud leerling. De man van in de 30 schoot om zich heen en vermoordde zeven kinderen. Ook leraren kwamen om het leven en er zijn meer dan 20 gewonden. Eerder op de dag was er op een andere plek in Rusland ook een schietpartij. Een man schoot daar een officier neer. Die werkte op een kantoor waar Russen die zich melden die naar het front in Oekraïne worden gestuurd. We weten niet of er een verband is tussen de twee schietpartijen, zegt correspondent Iris de Graaf. Het zijn natuurlijk ook echt twee verschillende soorten schietpartijen. Tegelijk zie je wel dat sinds Poetin afgelopen woensdag die gedeeltelijke mobilisatie heeft afgekondigd, het hele land en ook alle regio's eromheen eigenlijk heel erg onder hoogspanning staan. Er is er is veel onrust, paniek, onzekerheid. Er wordt geprotesteerd. Mensen komen lokaal in opstand. Dus ik denk dat we de komende tijd nog wel meer van dit soort berichten gaan horen Ben ik bang. In Den Haag gaat het vandaag weer over de gevolgen van de gaswinning in Groningen. De parlementaire enquête is de vijfde week ingegaan. Vandaag kwam een gedupeerde bewoonster aan het woord... Haar huis raakte flink beschadigd en daar heeft ze nog steeds last van. We hebben een heel fijn gezin en uh, we kunnen daar nu goed over hebben. Maar wij zijn allemaal sneller van streek, snel in de war of snel uh, gestrest En dat is gewoon, ik denk dat dat de grootste schade is. Dit weekend was er opnieuw een aardbeving in Groningen. De gaswinning is de laatste jaren flink afgebouwd, maar is nog niet gestopt. Later vandaag wordt bekend hoeveel gas er het komende jaar uit de Groningse grond gepompt wordt. En heb jij een kaartje voor Napoli-Ajax over twee weken in de Champions League? Laat dan je Ajax-shirtje op je hotelkamer als je die dag eerst wat gaat drinken in Napels. En laat jonge kinderen lekker thuis, want het is niet veilig, zegt Ajax. Fans van de tegenpartij zijn een doelwit voor zakkenrollers en ze worden soms ook aangevallen. Fans van Liverpool kregen begin deze maand dezelfde waarschuwing. Het weer, nou een stralend weertje, maar het zijn helaas wel regenstralen. En morgen krijgen we opnieuw veel nattigheid bij een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hart van de ANWB. a 10 watergaasmeer, de nieuwe meer tussen Landsmeer en de Koentunnel staat 3 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Uit van Santana aan het begin van het tweede uur, Benno. Ja, zeker. Ja, uit de jaren tachtig hoor je de single Hold on. We zitten in het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. Het is vandaag en morgen Burendag. We gaan egeltjes tellen ja. in de tuin. ja. Of uh, bij in de buurt, zeg maar. Ja, Via tuintelling.nl uh, kan dat gebeuren. Ja, inderdaad. Um, eens even kijken. Uh, en we hebben natuurlijk uh, voetbal. We hebben Randall Lawson met uh, Pit Reports. We gaan het over autosport hebben. Um, dan hebben we nog de evenementenagenda. Met uh, natuurlijk even wat over de Shanty-koren. En iets wat is afgelost. En over Marie-Andriesen. Uh, deze meneer dat was een, een kunstenaar. Uh, hoe noem je dat? Beeldhouwer. Ik word daar even niet op Ja, ja, ja, Beeldhouwer. Hele beroemde. Heel, heel erg beroemd. En, um, dan, nou dat, dat, en of het dan niet genoeg is. Ja, we gaan twee keer natuurlijk uh, met voetballer bezighouden. Want zo'n wedstrijd gaat beginnen. En dan is de eerste helft natuurlijk ook weer eens een keer afgelopen. Jazeker. Ja. En uh, gaan we winnen? Vast wel. Ja, tuurlijk. Jij dan, Stel dat niet voor. Ja. Gewoon uh, de eerste uh, van de competitie gaan we meteen uh, thuis uh, winnen. Nou, Jan van der Leden doet voor ons het uh, verslag uh, vandaag zometeen over een tweetal platen. nemen we contact uh, met yeah. hem op. En kunnen we het ook nog wel even gaan hebben over de grote clubactie. Want ja, zeker. Nee. Uh, ook die is uh, vandaag uh, gestart. En ook daar doet uh, SV Zandvoort aan mee. Dus uh, twee vliegen in één als we Jan van der Leden bellen. Oh ja, dat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 I'm in love with your body I'm in love with your body I'm in love with your body Where everything is something brand new I'm in love with the shape of you Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on Come on, be my baby, come on, come on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 We we hebben heel vaak gedraaid op de Salfots Radio. En niet zomaar natuurlijk, want het is gewoon lekkere muziek. Je hoorde Ed Sheeran en Shape of You. We gaan naar Duitsersveld en dat betekent dat de competitie weer begonnen is. En aan de telefoon hebben we Jan van der Leden. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Zo, jazeker. Hoe is het met jou de hele tijd geleden alweer hè? Ja. Hè? Jeetje, jeetje, jeetje. Ik denk, uh, wanneer gaan ze ja, gaan. nou beginnen en maar weer bekeren en maar weer uh, van alles en nog wat. Maar ja, eindelijk we we zijn er we er weer. In de middag natuurlijk. Sorry, wat zei je? Bekerwedstrijden allemaal laat in de middag. Ja, klopt. Ja, Na vijf uur uh, bijvoorbeeld. Ja. Maar gelukkig, uh, we zijn er weer, uh, Jan. Ja. Ja, het uh, nieuwe uh, nieuw seizoen, nieuwe competitie en uh, ook een nieuwe indeling van, uh, van uh, zeg maar, uh, de competitie uh, waar Salford in speelt. Ja, er zijn een hoop nieuwe, nieuwe teams en van, uh, vandaag tegen de eerste, EPC, die is uh, vorig seizoen gepromoveerd. Wel een tegenstander jaren, waar we voorgaande jaren wel vaker tegen hebben gespeeld. Dus dat is een ploeg die vaak onderaan in de competitie uh, speelt je nee, dat promoveert. Dus uh, we gaan het zien. Oké, okay, ja, we hebben ook nog uh, de, de overstappers uh, DWS en uh, FC Weesp. Ja, ik, ik ken ze niet. Moet ik even zeggen? Die... Nee, nee, nee, nee. Nou, die, die komen we nog tegen. Hè, dit jaar dan, ja. uh, zeg maar. Ik heb wel begrepen dat de weesp is van uh, is dus nog niet een, liter, een uh, zondag uh, uh, zondagclub. En die zijn overgestapt naar de zaterdag. Ja, klopt. En uh, de, de Almeerse clubs, uh, die uh, moeten we missen, want uh, die zitten nou uh, in uh, 2B begrepen. Dat is niet zo heel erg hoor, want die zijn in het <laughs> Ja, dat, uh, dat, dat is ook zo. Ja, ja. Nou ja, in ieder geval gaan we er weer uh, stevig tegen aan. En hoe is het uh, met uh, ons team? Is daar uh, verandering in of niet? Nou ja, toch wel. Uh... Uh, Milan is natuurlijk nog steeds uh, op zijn plekje, met zijn 43 jaar. Die doet het geweldig. Die, heeft, die, die schiet weg, die, die is er ook nog bij. We hebben Raymond Lagerburg, de, schoonz de, de, de schoonzoon van uh, Hans Botman. En uh, die is echt wel een motor op het middenveld, die jongen. Uh, en dan terug Mohamed El Moutaouakil. Die is uh, twee jaar geleden heeft hij bij ons gespeeld, is dus toen overgestapt naar Edo. Maar die is, die is er lekker teruggekomen. Oké, okay, nou een hele goede dus hè. erbij er weer. Ja, we hebben uh, die, die Mohan maar, oh, Zo wordt hij door iedereen genoemd. Die speelt linksback. Dat was echt wel een plek die we, waar we problemen hadden vorig jaar. Dus, Mohan, het is een lekkere linksboot. Dus, uh, voor, voor hem speelt uh, Sofian Aberkan Dat is ook een goede linksboot. Uh, Dani is licht geblesseerd. De zaterdag speelt nu Tijn Een jongen die uit, uh, uit de jeugd kwam. En de uh, buurt water is uh, geplaatst. Oké, okay, weet jij uh, wie uh, de jongste speler is uh, in het uh, team dit jaar? Uh, op dit moment is het Tijn Oké, oké. Het is uh, 19 over. Nou mooi, ja. we gaan er tegenaan. Nou, vandaag tegen EVC, hè? uit Edam. Ja, ja, ja, Dat is wel een stukje ploeg hoor, maar... Ik denk niet een van de, de koplopers. Zo, dat moet, moet, moet vandaag echt wel kunnen. Maar, uh... Zeker, nou, hoe is het? Uh, zijn we precies om uh, drie uur begonnen, Jan, of niet? We zijn uh, vijf over drie begonnen. Ja. Vijf over drie, oké. Okay. Houden we daar even rekening mee met, uh, met onze indeling ook. Ja, uh, ja hoe, hoe zijn we begonnen? Goeie start. Nou, eigenlijk uh, niet veel bijzonders. Uh, de eerste kans die was... Uh... Net voor EVC, maar dat, was, dat kwam eigenlijk voort uit een te zachte terugspeelbal. Maar Dani was hij attent en die pakte die bal goed op. En verder uh, gebeurt er niet zo heel veel, een beetje middenveldvoetbal en uh, bal heen en weer paard. Nu een mooie scherpe bal van Jeffrey op Raymond. Die gaat er vandoor. Raymond, alleen keeper. Oh zeg! Oeh. Jezus, Duits. Het was een goede avond van Raymond Laagberg, op een paas van, uh, van Jeffrey. Die paast hem op. Uh, op Nijs op Berg. En die schiet, en die bal die wordt net van de lijn gehad. Nou, dat is, uh, dat is jammer. Ja. Nou ja, Jan, uh, jij gaat het. Ik uh... denk dat we elkaar aan de lijn hebben dus geworden. Uh... Ja, nee, daarom. Dus uh, daar, uh, daar moeten we dit jaar ook weer gewoon een, uh, gebruik van uh, gaan maken, zeg maar. Ja. En, nou, ik spreek jou straks weer voor het uh, volgen van de wedstrijd. Zo vlak uh, voor het einde, eerste helft, komen we weer even bij terug, oké? Okay? Tot zo. En mocht er uh, tussentijd uh, gescoord worden of wat uh, te melden zijn, uh, dan hoor ik het graag even van je. Dankjewel. Dan heb ik het even door. Oké, okay. okay. tot zo. Dat was Jan van der Leden daar uh, op duintje gesteld. Die volgt vandaag voor ons uh, de wedstrijd. SV Zandvoort tegen EVC. Well, uh, like, I don't understand how you can't, cause, like, I've been to, uh, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, Toro Tavi and Chevrolet. You understand that? Bien chevere. Bien yes, is, is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking. Room the face. Everybody's got a thing But some don't know how to handle it.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 You get all yes, Don't you worry about En misschien ken je deze single ook wel in de uitvoering van uh, Incognito, maar dit was zo snel, hè, van Don't You Worry About A Thing... uitgevoerd door uh, Stevie Wonder, himself, uh, Benno Peugen. Ja, ja. Ja, ja, nou... We hebben het over de grote clubactie. We hebben het al een paar keer gehad. Want die gaat vandaag van start. Ja, de grote clubactie bestaat 50 jaar. Met de felicitaties van koning Willem-Alexander op zak is dit nu al een jaar met een gouden randje. Wat in 1972 is begonnen als een lokale loterij. Is uitgegroeid door een grootse fondsenwervende organisatie. Die meebouwt aan het instand houden van een gezond verenigingsleven in Nederland. Vandaag dus 24 september. Starten vier verenigingen uit Zandvoort via de grote clubactie met de verkoop van loten voor hun club. Een uh, lot kost 3 euro per stuk en maar liefst 80% gaat naar de club zelf. Frank Molkenboer, de algemeen directeur van de grote clubactie, die krijgt de overige 20%. Transparant. Ja, ja, waarschijnlijk. En <laughs> uh, die uh, vindt dus dat het Transparant toegankelijk, doelgericht en functioneel allemaal moet zijn. Zo hebben de oprichters de geldinzamelingsactie voor vereniging in 1972 bedoeld. En zo werken we nog steeds, zo uh, wordt er van hem geciteerd. Ze gaan verder. We zijn er trots op dat dit jaar opnieuw ruim 350.000 leden van verenigingen... in het hele land zich weer inzetten voor hun club... en zoveel mogelijk loten te verkopen. Vorig jaar was er nog een recordopbrengst van 10,7 miljoen euro's. Dat moet je mee, hoor. En we hopen dit jaar natuurlijk weer een nieuw record. Ja, de kracht van de grote clubactie is het enthousiasme... waarmee kinderen voor hun club langs de deuren gaan... Maar ook de grote clubactie gaat mee met de tijd. Als koper kun je direct een lot aan de deur door QR-code scannen. Leden kunnen ook eenvoudig hun persoonlijke verkooplink delen via de WhatsApp en social media. En op deze manier kunnen ook familieleden en vrienden bereikt worden. Waarvan de voordeur net even te ver is te ver weg is. En Rob, welke clubs doen er in Zandvoort mee? Ja, ik ben benieuwd, want uh, volgens mij is dat, uh, als ik het uh, goed heb, uh, OSS uh, uit uh, Zandvoort, dat is uh, de turnvereniging. Oh ja, de turnvereniging. Verder uh, de Zandvoortse hockeyclub. Ja. We blijven nog ja. even op uh, Duitsersveld uh, bij de buren van uh, SV Zandvoort. Ja. Want ook uh, die uh, doen uh, mee en die pakken het heel uh, flink aan. En die hebben het verleden jaar uh, volgens mij een bedrag van uh, ja, iets meer dan 6.000 euro Shop. opgehaald met de grote clubactie. Dus, uh, en dat wacht ik voor dat, uh, vooral, net, maar... dat, uh, dat hm. zijn Nee, ze hadden 9.000 en ze oh. kregen 6.000. Dus, okay. uh, ja, dus uh, dat was de opbrengst. Daar hebben ze mooie dingen mee kunnen doen uh, verleden jaar uh, van SV Zandvoort. De andere, nummer 4 hier in Zandvoort, is uh, de Dance Academy... En uh, ook die uh, doen mee. Nou, op de website van uh, deze vereniging... Uh, kan je ook uh, bij de Grote Clubactie komen. En alles even kijken op de website van de Grote Clubactie. Want uh, ook daar uh, staat bijvoorbeeld... Uh, nou, ik noem maar wat voor uh, SS Sanford. Gewoon een link. Okay. En daar klik je op. En dan uh, kan je een donatie doen met je naam, adres en uh, noem maar op. En dan... Uh, Wordt het uh, automatisch van je rekening afgeschreven, Bernd? Ja, nou, dat gaat altijd uh, heel makkelijk. Heel makkelijk, ja hoor. Je klikt even, je ja. drukt op versturen en ja. het is gebeurd. En je rekening is leeg. Zo is dat. Ja. Uh, nou ja, mooie actie weer uh, dit jaar. Ja, ja. Uh, zeker, zeker, zeker. Nou. De vier uh, verenigingen, doen mee. OSS, Hockeyclub. S.V. Zandvoort en de Dance Academy. die ja. daar in Zandvoort. Dus geef al je geld aan deze goede verenigingen hier in Zandvoort. Al oh, is, is het is Dirty Cash. Dat maakt helemaal niks uit. Ja, aan. heerlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, lekker. Daar gaat deze plaat over namelijk. Maakt niet, maakt niet uit. Alles is welkom bij de grote clubactie. En steun deze vier verenigingen hier in Zandvoort. Hier is uh, The Adventure of Stevie P en Dirty Cash. De grote clubactie hier in Stalvoort. Dus uh, geef gul aan uh, de vier verenigingen die dit jaar uh, meedoen, uh, Benno. Ja, ja. En dat we nog een groter uh, recordbedrag ook dit jaar uh, weer gaan krijgen. Want de clubs hebben het allemaal hard nodig. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan uh, de coronaperiode. Dat uh, ja, de inkomsten vanuit uh, de kantines uh, bijvoorbeeld... Ja, ja helemaal wegvielen. Dat zijn toch wel klappers hoor, die is ze gehad, gehad Zeker, zeker. Ja. Dus ze hebben het geld hard nodig. Nou, nou we hebben nog uh, wel wat uh, evenementen en ook een evenement wat helaas niet doorgaat, Benno. Ja, Oktoberfest in Zandvoort is afgelast. Het, uh, vanavond uh, zou dat uh, plaatsvinden, of vandaag in ieder geval. En dat komt uh, omdat de band ziek is. Ja, of uh, niet de hele band misschien, maar in ieder geval uh, in een paar van de beste mensen. Uh, daardoor gaat het uh, Feest niet door, je kan binnen blijven. Wat wel doorgaat, En dat is, gaat morgen gebeuren. En de burgemeester die gaat dat ook, uh, is daarbij aanwezig. Hij gaat het niet openen, maar is wel aanwezig. En dat is natuurlijk het Chanty en Zeedliederen Festival. Het 23e zelfs. En dat begint morgen om kwart voor elf met een welkom, ontmoet en begroet... in Nieuw-Unicum aan de Zandvoortselaan. En dan is het eerste optreden van de Leeuwarder Chanticor in New York. en Het is 11.20 begint dat. En dat is dan 25 minuutjes, zingen ze dan. En dan verdeelt ze door het hele dorp van Beach Club 10... Amsterdam Beach Hotel Laurel Hardy... En het Wapen van Zandvoort. Daar zijn vanaf 1 uur tot met uh, kwart over 5. zijn daar optredens van... Uh, en dat kan je allemaal nalezen. Natuurlijk bij de collega's van de Zandvoortse Courant. En dan is het om... Uh, hebben we nog een samenzang? Ja, ja Rob en ik staan vooraan. Om ja, kwart ja over vijf. zeker. <laughs> reken maar. Ja, reken maar. Ja, ja, ja. U kunt wel thuis blijven, want wij vullen dat plein wel. Uh, kwart over 5 tot half 6 is het afsluiting. Meezing samenzang van alle en publiek op het Gasthuisplein. Nou, dat is natuurlijk ontzettend leuk. Ja, daar nou zit ik even te puzzelen. morgen is de burgemeester daarbij aanwezig. kwart voor elf, hè, de opening. Ja. Door de burgemeester. Nou, rond, rond, 11 rond de elf uur. Rond elf uur en dan moet hij rap weer naar uh, Nieuw-Noord toe. Want uh, ja. dan is het de uh, Burendag bij de uh, Darwinhof. Ja, daar is uh, de burgemeester rond twaalf uur. Dan gaat, daar gaat hij wel wat openen. En dat is de Darwinhof van de Burendag. En uh, ja, Burendag uh, is eigenlijk... Een, weekend in Zandvoort, ja. want we doen er niet één dag over, maar twee dagen. Uh, jij had er nog allerlei uh, informatie over, want uh, op buurendag.nl staan er drie evenementen uh, genoteerd... ...maar jij telde er zelfs vijf, zes? Ja, nee, vier. vier. vier. Okay, vier. Want we hebben ook nog een uh, evenement gehad, dat was uh, vandaag in uh, Nieuw-Noord bij uh, de Curie Dex. Uh, van uh, de woningbouwvereniging uh, Pre-Wonen. En van onder meer ook Jutters Geluk. En uiteraard ook nog de Kringlopen die daar zitten. En de mensen daar van onder meer Nieuw Unicum die daar goed uh, werk verrichten. En van uh, oude dingen weer uh, bruikbare dingen maken. Oh, yeah. dus dat, zijn, dat zijn hele goede zaken. Dat gebeurt daar allemaal uh, bij, uh, bij de remise. Zeg maar. Daar was dus uh, vandaag een... Uh, ja, een soort open uh, dag, een uh, burendag uh, ja. aanwezig En uh, ja, datzelfde geldt ook voor uh, Pluspunt. Ja. Daar was uh, verzand en verstrand. Hm. Of, uh, ja, daar was, had uh, Prewonen uh, van 11 uur tot 2 uur vanmiddag... Uh, hadden ze daar een, een, samen met het Rode Kruis... Uh... Nee, dat was ook uit de Curidex. Oh ja, dat was ook op het ja. Curidex terrein. En dan ja. hebben we gestrand, maar niet verzand. Dat hadden we ook nog in uh, pluspunt. Oké, okay, oké. Okay, en dan uh... morgen gaan we naar de Helmersstraat en uh, de Da Costa-straat. Ja, dat is uh, Oud-Noord. Een bakkie uh, voor mijn buren. Dat begint om negen uur Zo, morgenochtend. Dat is, dat is lekker. Even wakker worden op de zondagmorgen <laughs> met een lekker bakkie daar. Dat ja, nou, moet wel uh, een strafbakkie zijn bij de dus. buren. Het is altijd een groot feest hoor, daar ja, trouwens. Okay, Want, uh, ja, okay. Ze hebben ook altijd uh, die uh, burendag, uh, die, uh, die markt uh, die ze daar hebben. De rommelmarkt en uh, ook nog uh, zeg maar uh, ja, alles met uh, spelletjes en uh, met eten. En vroeger stond er een hele grote feesttent, uh, werd er altijd uh, neergezet, was het groot feest uh, daar. Ja. En is het nog steeds hoor trouwens. Uh, ja. Blijft een heel gezellig buurtje. Potgietenstraat, uh, Da Costa Straat en Helmerstraat en dergelijke. Daar uh, is het altijd feest. Zo, zo, zo. En dan hebben we van de Darwinhof uh, zijn al 65 mensen die zich uh, daarvoor aangemeld hebben voor die uh, Burendag. Nou, dat wordt een uh, heel gezellig. Dus dat allemaal. wordt een heel groot feest. Ja. Nou, dan nog een ander evenement. En dat is uh, buiten het dorp. Uh, maar wel uh, van de, in ieder geval nationaal belang, denk ik wel. Vanaf vandaag, tot en met 20 maart 2023... is in Museum Haarlem een tentoonstelling dicht bij Marie-Andriesen te zien. Marie-Andriesen was de bekendste Nederlandse beeldhouwer... Hij leefde van 1897 tot 1979. Beelden uit privé familiecollecties, penningen, tekeningen en schetsen van voorstudies zijn nooit eerder, die nooit eerder tentoongesteld zijn, zijn nu dus wel te zien. Dit werk herinnering van familie, vrienden en de oorspronkelijke object daaruit zijn atelier maken dit een intiem verhaal over het leven van de maker van de dokwerker. Uh, dat wordt in 1952 in Amsterdam neergezet. Het ontroerende beeld van Anne Frank, Westerkerk Amsterdam, de man voor het vuurpeloton in Harlem op de Dreef... en uh, compleet uh, dichtbij Marie-Andriessen geeft een overzicht van zijn leven, zijn werk, zijn vrienden... en uh, meer een persoonlijke kennismaking met de meest gevraagde kunstenaar voor oorlogsmonumenten is niet mogelijk... Nou, waar kan je dat allemaal zien in Museum Harlem, die overigens sinds gisteren Verwijmuseum Verwij Museum heet. Dus dat is een beetje verwarrend natuurlijk. Maar uh, het is in ieder geval in het groot heilige land 47 te Haarlem. Dus uh, niet meer museum Harlem, maar Verwij Museum Haarlem. Nou, nou, ja, ja, wel de... heel indrukwekkend hoor. Dat... Zeker, zeker. En ik. Uh, we hebben daar een heel mooi persbericht over gehad en. Uh, nou, dat, die marie Andrice, die had uh, vroeger ook een complete hofhouding om zich heen. Uh, ja, je kreeg hem niet zomaar te spreken, hoor. De nee, nee, nee. nee, nee uh, het... de, hij was echt de meester. Ja, hij was de meester. Had hij ook een hele hoop uh, vrouwen, of uh, niet? Uh, nou, dat vertelt het verhaal even. Okay. Niet. En, maar in het Haams Dagblad van vandaag staat wel een, um, een interview met zijn... Uh, ben ik het even kwijt, zijn kleindochter of zijn dochter, uh, in ieder geval als de kleindochter wil zijn. Ja, zeker, ja. zeker. Nou, oké, okay, dat was er weer de evenementenagenda. Uiteraard evenementen kan je ook volgen op onze eigen GFM app Dus download hem nu en blijf op de hoogte. Don't ever see Get high up, I know that I'ma die, reaching for a lot that I don't really need at all. Never listen to replies, Learn the lesson from the wise, you should never take advice from a nigga that ain't tried, they said I wouldn't make it out alive, they told me I would never see the rise, that's why I gotta kill them every time, gotta watch them bleed too, don't ever say it's over.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 En dat was de nieuwe single Star Walking. Vanmiddag volgen wij uh, de voetbalwedstrijd uh, SV Zandvoort, Zandvoort tegen EVC. Het begin van uh, de nieuwe competitie uh, van uh, dit jaar uh, vandaag dus uh, op uh, Duintjesveld, uh, Benno. Ik ja, ja. uh, kreeg net een uh, goed bericht van Jan oh. van der Leden die uh, voor ons uh, verslag doet. Het staat 1 tegen 0. SV Zandvoort heeft zojuist uh, een doelpunt uh, gescoord. Geweldig. Daarover hoor je straks uiteraard uh, nog uh, veel meer uh, van uh, Jan van der Leden zelf. Zo, uh, nou, zo meteen gaan we weer uh, bellen hè? en dan uh, hoor je ook uh, wie het doelpunt gescoord heeft en hoe het tot stand is gekomen. Maar we staan voor in ieder geval met 1 tegen 0. deze beste man Harry Styles die heeft heel veel hits uh, gemaakt en een daarvan uh, hoorde je zojuist zo vlak voor het voetbal voordat we weer uh, naar uh, Duitsersveld toe gaan, want uh, Jan van der Leden Jan, jij had net uh, goed nieuws voor ons we staan voor, ja, en die is dat nog steeds door, ja. zo? Ja, het is nog steeds 1-0, het, uh, het was een schitterend doelpunt van uh, vanuit uh, Berg uit een, uh, een goede solo van een jongen en het was eigenlijk een bekroning op uh, toch wel een 25 minuten, heel goed voetbal van ons. Volop aanvallen over links, over Mohammed, Mohamed, de Sofian, uh, Koen de uh, die uh, constant goed bezig is. Raymond ja. Lagerberg, die helemaal een verzoeking werkt. Het is gewoon echt heel leuk om te zien op dit moment. Hé, hey, mooie wedstrijd dus uh, op Duitsers. En dat betekent ook dat het uh, leuk is om uh, even een kijkje te komen nemen. En uh, zijn, er, zijn er veel mensen die langs de lijst staan? Nee, nee? een kleine 150. Nou ja, dat is toch, uh, toch redelijk. Ja, wat, ik had er net met Ruud van Laren over. In onze tijd was het er toch wel meer dan. Oké. Okay. Er wel meer mensen, ja. Dus een uh, oproep aan de luisteraars uh, en kijkers. Ja. <laughs> Gewoon even naar het Duitsersveld komen en uh, de mannen aanmoedigen. Daar, uh... Het is heel gezellig hier. Het kijk, kijk. Ja, in, in de kantine ook, uh, toch? Uiteraard. Ja, zeker. Nou, helemaal goed. Uh, Jan, uh, we zitten volgens ja. mij zo uh, tegen, tegen de rust aan. Klopt dat? Het is de 45e minuut op de, op de klok. Dus wat dat betreft uh, is het bijna tijd. Mooi, mooi. Een hele goede eerste helft dus. En dan, uh, ja, ja. dan, uh, dan merk je toch dat het uh, meteen loopt hè, in, uh, in zo'n team. Trainen ze daar nou veel voor, om dat uh, voor elkaar te krijgen? Nou ja, ze trainen twee keer, twee keer in de week. En ja, ik weet niet, het zit niet extreem veel natuurlijk. Het is, ook, het is, het is gemiddeld hoor, dat, uh, dat deden wij vroeger ook. En de oeverperiode is niet zo best verlopen, dat is, dat is wel jammer. Ja, nee, ja, daar wilde ik het niet meer met je over hebben. Want ik heb uh, inderdaad uitslagen gezien die waren wat, wat minder leuk. Ja, nee. Maar als je naar de uitslagen van vorig jaar bekijkt, in de nieuwe campagne, in die beker, dan worden we alles. Ja. Van eerste klassers. En nu sta gewoon, uh, verlies bijna alles. Ja, die vorige beker van vorige week, dat uh, was ook uh, geen uh, succes, toch? Nee, absoluut niet. Het nee. was, was, was gewoon 5-1 of zo. Daar ja. zullen we niet meer over praten. Nee. Zo is het. Daar houden we nee. over op. Zometeen de tweede helft uiteraard komen we dan weer bij je terug voor het vervolg van de wedstrijd, Jan. Oké, okay, ik hoor het straks. Helemaal leuk. Ja, we hadden het net trouwens over de grote clubactie. Daar doen jullie ook aan mee, hè? De grote clubactie? Ja. ja ik weet het niet. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, maar uh, als voorzitter ben ik gestopt. Dus ik ben, uh, oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. grote clubactie is uh, weer begonnen en ook daar doet, uh, doet de SV Sandvoort uh, weer aan mee. Verleden jaar hebben jullie een mooi bedrag uh, opgehaald uh, met de grote clubactie, uh, las ik ook. Dat doen we doen ook bij uh, de FOMA mee, hè? dus uh, als je... Uh... Boodschappen uh, doet bij de volumhoor, kan je ons ook sporten. Ja, ik zag het uh, bord staan en uh, ik uh, zal me de volgende keer uh, aanmelden daarvoor. Ja, ik doe het ook hoor. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, er... Nou, helemaal goed. Wie is trouwens uh, de nieuwe voorzitter dan? Uh, wat, uh, die, dat wist ik even niet. Die is nog niet bekend. Oh. Ik moet nog op, uh, op de leidinggaver. Oké, okay, dus jij bent een zwevende voorzitter op dit moment nog een ja, beetje? Ja. Dus even, even een stapje terug hoor. Dus, uh... Oké, okay, nou heel verstandig. Wij gaan het horen en uh, zo meteen horen we je ook voor de tweede helft. Dankjewel Jan, uh, daar uh, live vanuit uh, Duintjesveld. En uh, Jan blijft voor ons de wedstrijd volgen. We staan met uh, 1-0 voor en zo gaan we de rust in. Zo meteen weer de tweede helft. En uh, ja, afgelopen vrijdag uh, is de herfst ingegaan. De summer is over. That was green is now hair. The world goes around without even a sound, and it looks like the summer is over. The rain is tumbling. Swallows have learned how to fly The leaves that were green Are no longer so green And it looks like the summer is over Net uh, zo uh, even half drie hoorde ik het uh, weerbericht van uh, Benno Veugen. Ja ja, ja, ja. Nou, dan is de zomer echt over vanaf ja, de aankomende nou. maandag. Want uh, de gaat, uh, zul het even zo gewoon noemen: pleurusweer. Pleur pleurusweer, pleur ja. Ja, meneertje. Ja, zeker wel. Nou, we hebben nog even een berichtje. en uh, Waar wil je het nog even over hebben? Zo so, ja, voor nou het einde ja, van het, het uh, tweede uur. Het, het is al genoemd. De Egel-telling en Dat is vandaag. Tot en met morgen. Tuinen worden voor de Egel steeds belangrijker. Als leefgebied. Door de groei van steden en dorpen. Tijdens het Egel-weekend van dit weekend. Brengen we in kaart. Waar egels leven. Ook in jouw tuin. Geef het door. In het EG, uh, dus dit weekend is het. Egelweekend. Tijdens dit weekend roept de zoogdierenvereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven. Bijvoorbeeld uit de eigen achtertuin of buurt. De eerste landelijke egel was tijdens het uh, jaar van de egel in 2009. Dit weekend was een groot succes. Er kwamen meer dan 20.000 meldingen van egels binnen. De jaren erop is er steeds een oproep gedaan om uh, waarnemingen door te geven tijdens rondom het weekend. Uh, even kijken rond het weekend verspreid. Ja. Nou, uh, ja, wordt dat steeds minder hè? met de met de Egos. Nou dus, ja, Waar ik eigenlijk egels zie, zijn meestal platgereden egels. Ah oh, uh, nee. Ja, ja. Maar dat, is, dat zie je heel veel. Er worden heel veel egels uh, volgens mij uh, doodgereden. Maar zijn er wel egels in Zandvoort? Dat zat ik mij ja, aan het te vragen. Ik heb geen egel uh, gezien. Vorsen wel. Ja, eikels zie ik ook wel. Maar ja, uh, egels. En herten. Nee. Maar uh, egels. Nee, nee, nee, ik nee. vraag me af of ze in, deze, uh, in, in het dorp überhaupt zijn. Nou, nou dus ik ben je benieuwd. Uh, via tuintelling kan je het doorgeven. Ja, hè, inderdaad. Ik. Via tuintelling en, en de zoogdierenvereniging. Even googelen en dan uh, kom je er vanzelf wel. De egel het, uh, het weekend van de Egel, zullen we zeggen. En ja. ze smakken zo leuk, die beesten. Ja, ja, zo'n ja. leuke beesten. Dus uh, dan hoor je ze gewoon, zit je lekker in de tuin, hoor je... <lacht> ja. Tot zometeen. Oost-Berlijn, om den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels Terwijl in parade pas de wacht wordt gewisseld 40 jaar socialisme Er is in die tijd veel bereikt Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan wat is nou die heilstaat, zeg mij wat is die waard Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard En alleen de vogels vliegen van oost naar west-Berlijn Worden niet teruggevloten of niet neergeschoten Over de muur, over het gordijn, Omdat ze soms in het westen